Annette schudt met het NOS journaal. Het Israëlische leger zegt dat het in Rafah 130 militanten van Hamas heeft gedood. Wanneer dat zou zijn gebeurd is onduidelijk. Het Israëlische leger en Hamas vechten hevig in het oosten van de stad. Ook zijn er bewegingen van troepen langs de grens met Egypte. Zowel het Israëlische leger als Hamas heeft beelden online gezet van gevechten. Ook in het vluchtelingenkamp Jabalia in het noorden van Gaza is de strijd hevig. Bij een bombardement zijn naar 22 mensen omgekomen, meldt nieuwszender Al Jazeera. Een patent waarop Ronald Plasterk het alleenrecht heeft geclaimd... wordt naar verwachting binnenkort in de VS toegekend. Dan kunnen fouten die bij de aanvraag zijn gemaakt ook daar aan het licht komen... zegt een octrois-specialist tegen NRC. Volgens hem kan het patent op de kankertherapie daarmee ongeldig en waardeloos worden... wat tot claims tegen Plasterk kan leiden... NRC schreef eerder dat Plasterk na zijn ministerschap flink verdiende aan patenten... terwijl hij niet de enige uitvinder was. Plasterk zei dat dat volgens afspraak gebeurde. De kwestie ligt gevoelig omdat Plasterk genoemd wordt als kandidaat-premier. Geen kampioenstfeest van een amateurclub in het Drentse Borger vanavond... dat is besloten nadat zeven voetballers gewond raakten tijdens de kampioensrit door het dorp... Ze vielen uit de open bus. Dat gebeurde nadat de reling afbrak. Ato Den Haag is door naar de halve finales van de play-offs voor een plek in de Eredivisie. Ze speelden vanavond thuis gelijk tegen de Graafschap nadat ze daar dinsdag in Doetinchem met de winst vandoor waren gegaan. ADO stuit woensdag op de nummer 16 van de Eredivisie. Morgen wordt duidelijk wie dat wordt. Het weer, vannacht kan het mistig zijn, het komt af naar een graad of 12. Vanochtend veel zon, daarna vooral in het binnenland meer bewolking. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht. Get Time to run after you. There's no connections holding us down. Yeah. Isn't it a shame, a shame that it never happened? number counter. That number's hotter. Play the number counter. Play the number counter. Play the number counter. That number's hotter. some play oh, Hiding from head to toe dance, baby. Dan op 106.9. VFM.